Christian Bonebakker met het NOS Journaal. Vanwege het noodweer in Limburg ligt Pinkpop even stil. De optreden van de band Arcade Fire is afgebroken. Het programma gaat weer verder als het weer wat droger wordt. Aan de horizon klaart het inmiddels op. De slotact Metallica, die 20 minuten geleden zou beginnen, is uitgesteld... maar gaat zeker door, zei organisator Jan Smeets een uur geleden... Hij riep de 60.000 bezoekers op om het terrein, op het terrein te blijven en niet in paniek te raken. Er staan genoeg bliksemafleiders rond het terrein. Uit voorzorg staan de hulpdiensten massaal paraat. Volgens de Limburgse Omroep L1 overweegt de organisatie de nooduitgangen te openen... zodat de bezoekers sneller het terrein kunnen verlaten als dat nodig is. Rond zeven uur vanavond gaf het KNMI een weeralarm af voor de provincie Limburg. Pinkpop had kort daarvoor besloten dat het festival vanavond gewoon door zou gaan. Noord-Korea dreigt medewerkers van het nieuwe VN-mensenrechtenkantoor in Zuid-Korea meedogenloos te straffen. Het kantoor is onlangs opgericht om de mensenrechten in Noord-Korea te controleren. Nadat uit VN-onderzoek was gebleken dat er gevangenkampen zijn waar mensen worden uitgehongerd, gemarteld en vernederd. De onderzoekers noemden ook het voorbeeld van een vrouw die haar eigen kind moest verdrinken. Volgens Pyongyang is het VN-kantoor een politiek complot van met name Amerika en Zuid-Korea. Hoe Noord-Korea de medewerkers wil straffen is niet duidelijk. In Duitsland is 10.000 liter frituurolie in de Rijn gestroomd. Dat gebeurde door een lek in een oven van een chipsfabriek bij Mannheim. Het lek ontstond gisteravond en werd in de loop van de ochtend pas ontdekt en gedicht. De Rijn is over een lengte van 50 kilometer vervuild. Het weer, regen- en onweersbuien trekken van zuid naar noordoost over het land. Ze kunnen gepaard gaan met hagel, veel regen en windstoten tot 120 km per uur. De zwaarste buien trekken over het zuiden en oosten van het land. Komende nacht neemt de buigheid af. Morgen zijn er nog wat buien, maar de zon schijnt ook geregeld. Het wordt dan 20 tot 27 graden. Dit was het NOS Shirt. zijn we weer voor de tweede uur CFM Cinema. En u weet het misschien wel. Het tweede uur wordt altijd gestart met een gouden grote mega hit uit de filmmuziek. En dat is deze keer Duran Duran. Ja, altijd weer mooi om te horen. En nog steeds warm, nog steeds droog, eh, nog steeds dorstig weer. Dus zorg dat je genoeg vocht binnenkrijgt. Beperk het misschien tot water of wie weet omdat het zo'n bijzondere dag is. En het is vlot de Tweede Pinkse Dag, dus wie weet mag er nog wel een wijntje. Ja, dan is het tijd voor de muziek uit de film The Beast of the Southern Wild. En dat is een film over een meisje... Die wordt opgevoed door haar vader in een gebied dat heet de Bad Kuip En dat is een gemeenschap ten zuiden van de Mississippi Delta. Aan de rand van de wereld, zou ik zeggen. Het is mooie muziek. Dan Reumer is de componist van deze muziek. En, en Beth Setlin. Beast of the Southern Wild. van de confrontation Het laatste nummer uit deze film, dat is uh, Once There Was A Husband. Dat is de naam van het meisje. Mooi nummer. Dat is ook in een uh, filmpje op YouTube te zien. Southern Wild. Uh, Dan Romer en Ben Selle. Een film uit uh, 2012. En uh, ja, is het, vindt u het de moeite waard? Kijk eens op YouTube. Toen was de trailer nog van deze film staan. Trouwens, op YouTube zijn heel veel filmtrailers. Bijna alle films zijn daar nog uh, te zien. De trailers althans. Ja, uh, we gaan rustig verder. Het is toch wat rustige muziek deze avond. En dat is toch wel lekker als het zo warm is. Dan moeten we niet de drukke muziek draaien, natuurlijk. En het is nog steeds lekker buiten, denk ik. Hier in de studio is het behoorlijk warm. De ramen staan open. We houden het nog even vol. ZFM op 106.9 is Zon, Zandvoort en zomer zomerhits. Ja, daar gaan we rustig mee door. Wat we niet zo vaak draaien, dat, is eigenlijk, dat zijn lachfilms. Maar er is één soundtrack van een film die getiteld is Bienvenue chez les sheets. Uh, dat is echt uh, een fantastische soundtrack met uh, geweldige muziek. En van deze uh, soundtrack ga ik enkele nummers draaien die meer, meer, meer dan de moeite waard zijn. Bienvenue chez les sheets. En waar gaat deze film over? Dat gaat over een, een directeur van een postkantoor... ergens in het, ja, het zuiden van Frankrijk. Niet helemaal het zuiden. En die wil graag naar de Côte d'Azur overgeplaatst worden. En dan doet hij net alsof hij ja, wat aan zijn benen heeft... dat hij invalid is. En, maar dat komt uit en dan wordt hij gestraft. En voor straf wordt hij naar het noorden verplaatst. En in heel Frankrijk, vooral in het zuiden... leven veel vooroordelen over het leven in Noord-Frankrijk. En deze titeltrek is heel leuk. Dun <laughs> dun Vooroordelen lijken een beetje op wat Nederlanders over Belgen zeggen en denken. En ja, voor de Fransen spreken ze daar een soort Frans wat voor hen slecht verstaanbaar is. Ze hebben de soort kaars die heel veel mensen verschrikkelijk vinden. Ze vinden dat er te veel friet gegeten wordt daar in het noorden. Kortom, heel veel vooroordelen. Nog een paar leuke stukjes uit deze film. Le Vieux Lille, de prachtige stad Lille trouwens. U hoort het, het thema komt veel terug. Deze film trok in Frankrijk meer dan 20 miljoen bezoekers. Dus dat is ook nog een kaskraker geweest. Le Depart, ook een prachtig stukje muziek. Soundtrack zit ook de muziek van Jacques Brel uh, verwerkt en het is een heel mooi nummer en dat uh, gaan we ook ga ik ook nog voor u draaien. Avec la ja. mer du Nord pour dernier terrain vague et des vagues de dunes pour arrêter les vagues et de vagues que les m'arrivent dépassent et qui ont jamais le cœur Marée basse avec infiniment de brumes à venir, avec le vent de l'Est, écoutez le tenir, le plat pays qui est le mien, avec des cathédrales pour unique montagne. Et de noirs clochers comme mâts de cocagne Où des diables en pierre décrochent les nuages Avec le fil des jours pour unique voyage Et des chemins de pluie pour unique bonsoir Avec le vent d'ouest, écoutez le vouloir Le plat pays qui est le mien Avec un ciel si bas Qu'un canal s'est perdu Avec un ciel si bas Qu'il fait l'humilité Avec un ciel si gris Qu'un canal s'est pendu Avec un ciel si gris Qu'il faut lui pardonner Avec le vent du nord Qui vient s'écarteler Avec le vent du nord Écoutez-le le plat pays, qui est le mien, met de l'Italie die descendrait, l'Escaut, avec... met ride à la blonde quand elle devient Margot quand les fils de novembre nous reviennent en mai quand la plaine est fumante et tremble sous juillet quand le vent est au rire quand le vent est au blé quand le vent est au sud écoutez-le chanter le plat pays Lumia. Le Plat pays Jacques Brel, uit de film Bienvenue chez Le Chiti. Uh, ja, tot slot uh, nog een nummertje uit deze film, die toch uh, uh, ja, een bijzondere film is. En eigenlijk voor Noord-Frankrijk helemaal niet zo verkeerd was. Omdat. Uh, ja, toch een ander beeld schetste. Ik heb trouwens de film gezien. Ik heb met heel veel plezier zitten kijken. Het is echt een geinige film. En ook de muziek is meer dan de moeite waard. Les adieu.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 weer een James Bond-trick. daar hebben we er eigenlijk al een paar van gedraaid vanavond, zo tussendoor. Ach, dan is het nog wel de moeite waard. Uh, we gaan naar een horrorfilm. Een echte horrorfilm. En daar is de muziek van geschreven door Debbie Wiseman. En, uh, er, komen, en, ja, er komen niet zoveel vrouwelijke componisten voor bij filmmuziek, maar zij is er een. En zij heeft by Haunted. Daar hebben we het over. Het gaat over een, een, een onderzoeker die begeeft zich naar een, een landhuis in Engeland. Ed Brook. En daar gaat hij op onderzoek. En ja, er is mooie muziek bij gemaakt door Debbie Wiseman. Ja, uit de soundtrack uh, The Hound en uh, muziek uh, Debbie Wiseman. Uh, dit nummer heette uh, Juliet Theme. En uh, het nummer The Hound, komt nu zelf. Ja, eigenlijk hetzelfde ja. thema wat er komt, maar nu door orkest uh, gespeeld. Muziek mm -hmm. Tot zover verder aan. Uh, als jij mij vraagt, is dit nou horrormuziek? Ja, zou ik het niet echt durven zo noemen. Ik vind het meer uh, romantische muziek. En dat past natuurlijk wel. Het wordt nu donker, het is nog steeds droog. En dat is nog steeds een aangename temperatuur. Dus uh, wie weet zit hij nu al gezellig buiten met z'n tweetjes. Of alleen. Ja, en, en dan vind ik het wel wat tijd om wat muziek te draaien. De film The Last Emperor, uh, Luigi Sakamoto en daarvan Where is Armo. Last Emperor. Uh, en de, uit uh, deze soundtrack toch een mooi nummer, Rain. de film The Last Emperor, nummer Rain, Ruichi Sakamoto, ja, Rain, Rain, Rain, wie weet valt het, het uh, is wel dorstig weer, ik weet niet hoeveel glazen ik erop heb, maar het gaat gelukkig om spaar, dus het valt allemaal wel mee. Ja, tijd voor een natuurdocumentaire, ik draai er wel eens vaker wat uit, het is de documentaire Africa van de BBC en de muziek is gecomponeerd door Sarah Klas. En ja, dat is de opvolger van George Fenton, zou ik bijna zeggen, want zij schrijft een werkelijk waar fenomenale muziek. En de titel wat ik nu draai is Giraffe versus Giraffe. Heeft toch ook wel wat uh, Enrico Morricone-invloeden. Uh, een beetje dat uh, trompetje, die gitaar. Uh, een beetje Mexicana-sound, zou ik zeggen. Het is maar wel heel mooi. Uh, het volgende nummer is, de, even kijken, de Journey of the Kingfish. Eten zomer met ZFM, zon, zee, zandvoort en zomerhit. Ja, dat is Sarah Klas. Uh, mooie muziek. Het laatste nummer wat ik drive naar is Turtles. De fijne muziek die uh, de rillingen over je rug laat lopen. Eigenlijk, alle nummers van deze soundtrack zijn fenomenaal. wat onthoud die naam. U gaat er zeker meer van orde. Klassiek geschoold. Ja, het is alweer uh, tijd voor de laatste soundtrack. Die twee uur vliegen om natuurlijk. En uh, ja, dat is uit de film Local Hero. Heel bekend, Mark Lopfler. Uh, ja, ik hoop dat u uh, het uh, een beetje heeft kunnen waarderen. Het was toch wat meer rustige muziek op deze zwoele zomeravond, zou ik bijna zeggen. Maar we gaan eruit met een knaller, Local Hero. Ik wens u een hele fijne avond. En uh, ja, tot, horend uh, ho zou ik maar zeggen, aanstaande zondag ben ik weer met ZFM Jazz. En natuurlijk volgende week maandag 9 uur CFN Cinema. voor zo direct wel te rusten. Ik hoop dat u een beetje geslapen slapen met die warmte. Nou, de nacht vallen we mee. En dan hoop ik u volgende week weer terug te zien. Met heel veel mooie filmmuziek.